9 uur, 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het filmmuseum Aai in Amsterdam hebben koning Willem-Alexander... en koningin Maxima via een videoverbinding gekeken... en geluisterd naar de uitvoering van het Koningslied in Ahoy in Rotterdam. Meer dan 40 artiesten en de 10.000 bezoekers van het concert... zongen het lied, begeleid door het Metropoolorkest... met componist John Eubank op de vleugel. En na het Koningslied begonnen koning Willem-Alexander... en koningin Maxima aan de Koningsvaart over het ei. Samen met hun dochters, prinses Beatrix en andere koninklijke gasten... trekt het koninklijke paar in een boot langs een programma met sport en cultuur... onder het thema Dit is uw land. Langs de route van de Koningsvaart staan 10.000 mensen. Onderweg houdt de boot een paar keer in... om optredens te zien van het Nationaal Ballet, de Nederlandse Opera... en DJ Armin van Buren met het Concertgebouworkest. En zojuist was er een oefening aan de rekstok van Epke Zonderland. De koningsvaart eindigt rond 9 uur met een salut van alle schepen en van overvliegende F-16's. En daarna wordt de nieuwe koning een diner aangeboden in het muziekgebouw en is het publieke deel van zijn in inhuldigingsdag voorbij. President Obama heeft een nieuwe poging aangekondigd om de speciale terroristengevangenis Guantanamo op Cuba te sluiten. Hij heeft opdracht gegeven de zaak opnieuw te bekijken. Obama werd op een persconferentie in het Witte Huis gevraagd naar zijn reactie op de hongerstaking van ruim 100 gedetineerden op de Amerikaanse basis. Hij zei dat er alles aan wordt gedaan om de gevangenen in leven te houden. Sommigen worden in het ziekenhuis onder dwang gevoed. In zijn eerste verkiezingscampagne in 2008 zei Obama al dat hij er alles aan zou doen om Guantanamo te sluiten. Maar dat is tot nu toe niet gelukt. Het parlement van Cyprus heeft ingestemd met de bezuinigingen die nodig zijn om internationale financiële steun te krijgen. De uitslag van de stemming betekent dat het eerste deel van de in totaal 10 miljard euro steun al deze maand wordt uitgekeerd. Een kleine meerderheid van het parlement op Cyprus stemde voor de wet die de voorwaarden voor de miljardenlening goedkeurt. Nou, nog het weer, vanavond nog wat zon. Vannacht is het fris, in het noordoosten lichte vorst... en op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen flinke periode met zon en het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonwisseling. Live vanuit Amsterdam. Robert Tweeder en Margreet Rijntjes. Ja, goedenavond. De speciale uitzending van Radio 1 in verband met de inhuldiging van uh, koning Willem-Alexander gaat zijn 25 ste uur in. Ja, alweer de komende uren gaan we heel veel schakelen met onze verslaggevers in het land. En vanaf uh, kwart voor negen volgen we ook de return van de halve finale in de Champions league wedstrijd tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. Van levensbelang voor Real Madrid, want ze moeten met heel veel puntenverschil winnen. Uh, oranje bruist, kleurt oranje. En we hebben hier straks ook live muziek van de Kodiaks. we gaan eerst uh, naar het ei, uh, naar uh, Menno Reemeyer. Uh, ook namens ons. Goedenavond, Menno. Wat hebben we gemist in de afgelopen minuten? Nou, dat viel wel mee. Uh, we zagen Dorian van mee meesurfen met de Holland 8... en met de boot natuurlijk. Op weg naar uh, Filmmuseum I Daar uh, wordt uh, van alles uitgevoerd wat uh, de Nederlandse film uh, betreft. Ik zie uh, de fietscène uit uh, Turks Fruit. Ik zag de motoren van Soldaat van Oranje, de, de, de film dan. We kennen natuurlijk ook de musical, maar dit is uh, kennelijk vanuit uh, de film. Zelfs uh, de man in de rolstoel, opa in de rolstoel van Vlodder en Ma Vlodder. Ik weet niet of het Nelly Vrijda nog is die uh, die rol nog steeds op zich neemt. Uh, en ja, daar varen ze langs de kade en daar heeft het koninklijk gezicht... Uh, zicht op en ook een scène uit uh, Alles is Liefde... waarin uh, Caries van Houten in de film uh, in de armen springt van uh, de prins in, uh, in die film. De prins op het witte paard uh, uiteindelijk, verpakt als cadeautje met, uh, met Sinterklaas. Ze varen weer voorbij. Ik denk dat ze dat gedeelte nu alweer uh, gezien hebben. En dan gaat het op, op weg naar het volgende. Dit is uw land en dan het kunstwerk. Ja, en op de boot bij het koninklijke echtpaar en hun kindjes is ook Matthijs van der Wiel. Hoe is die sfeer daar eigenlijk op die boot? Um... Om, ja, ik zag net burgemeester van der Laan die de prinsessen een beetje moest bezighouden. Dat is ook wel een lange dag hè, voor die meisjes. Nou. nou ja, die neemt al die taak even op zich. Meisjes die wel echt gedreven zijn, die prinsessen in het zwaaien. Dat hebben we vanochtend gezien, vanmiddag. En nu weer hoor, vanaf dat achterplicht van de boot en de koning. Ook onvermoeid gaat hij door naar vooral zwaaien naar alle schepen die hier liggen. Voor anker, die allemaal onderdeel maken van dit programma. Wat me tot nu toe opvalt, is dat het... Bij het sportonderdeel bij Epke Zonderland. dat er daar echt de tijd voor genomen werd. dat de boot echt stil ging liggen. En zojuist bij het filmmuseum en bij het kunstwerk. dat dat echt heel snel ging. de boot voer voorbij. Dat ging echt in een oogwenk. En waren ze blij toen Epke goed landde trouwens? Ging er gejuich op in de boot? Ja, nou ja, weet je, als je de druk aan kan van het Olympische stadion <laughs> ja, in Londen... dan peanuts. moet het ook wel lukken hoor. Ja. Uh, het probleem was de wind, hadden we begrepen. Het is hier soms uh, heel lekker in de avondzon. Mm. En soms dan, uh, steekt even die koude bries op. En dan is het een stuk minder aangenaam. Maar uh, Epke Zonderland had er geen last van. Het kwam allemaal helemaal goed. En uh, ja, daar nam de, de koning. Geef ik het weer verkeerd hè. Hoe, ga, ja, hoe vaak gaan we dat nog verkeerd doen vandaag? Vast. Daar nam de koning echt alle tijd voor. We varen nu helemaal naar de andere kant van, uh, van het ei. Ik heb hier een gedetailleerd schema waar echt uh, per seconde staat waar we moeten zijn en hoe laat wat gebeurt. Maar ik heb het idee dat daar wel een beetje rek in zit. Uh, dus uh, ja, op de ene plek wat langer. Blijft hij dan uh, dobberen. De MS Havenbeheer, Het kleine rondvaartbootje, versiert met bloemen. En op andere plekken gaat het uh, wat sneller. En het ziet er prachtig uit. Tegen die uh, strak blauwe lucht, die ondergaande zon, die uh, oranje kleurt natuurlijk. En al dat oranje ongetwijfeld ook bij het Storkgebouw. Aan de noordkant van het IJ, daar staat uh, Harm van Attenveld. Ook oranje bij jou gekleurd, mag ik aannemen. Ja, hier is het ook uh, oranje, maar ook blauw, van uh, politie, busjes. Uh, veel uh, mensen die met beveiliging van doen hebben, valt op. Maar ook mensen in het oranje en met een witte bontkraag. Goedenavond. Goedenavond. Je bent van Amsterdam, Noord het hier om de ja. hoek. Ik word in de smederij. Hier ja? okay. Kijk hier uit over het ei, de zon schijnt laag, zo direct Willem-Alexander. Ja. Wat verwacht u ervan? Nou, wel leuk, ja. Wel leuk. Dat ik eigenlijk, ja. Spectaculair? Ja, zeker, zeker. weten. Je man is niet onder de indruk als ik zo naar hem nee, kijk. Ik ben een uh, republikein. Je bent een republikein. <lacht> en waarom dan toch staan juichen aan het ei? Nou, ik sta niet te juichen hoor. Dat bent u ook niet van plan. Nee, ik zit gewoon in een bommenbak. <lacht> ik hoor het, ik hoor het. <lacht> Hij besloot <een> nu op. <lacht> en nu geloof ik ook. En hier drie kinderen op een uh, toeter en een kroon op het hoofd. Hebben jullie op school veel gepraat over Maxima en Willem? Nee. Nee? Hey. En wie heeft dat aan jou verteld dan? Mm, weet ik niet meer. Denkt jouw vader, of niet? Dat zei ze nog wel. Is, de vader staat hier een foto te maken. Mensen zijn in afwachting, op af, in afwachting van uh, dat, dat bootje... dat dan on, onder andere de jostie bent en uh, de Gay Pride-boot gaat treffen. Hier aan de Noordzijde van het ei. Goed, mochten u op de achtergrond uh, horen dat iemand dat soundcheck is, uh, dat kan. Dat zijn de codex die denken. We zijn het toch, laten we even soundchecken. Dus bij deze. Straks alle aardig voor jullie. <laughs> uh, we waren aan de Noordkant. Nu gaan we eens eventjes naar de zuidkant van het ei. Daar staat uh, Anne van der Vier. Uh, we maken een mooi rondje langs dat ei. Is daar ook een enorme opkomst? Trouwens, Anne. Nou ja, het staat hier uh, vijf rijen dik. Maar wat hier heel bijzonder is, dat in het geval. Er staat tegenover een groot scherm. En iedereen uh, ja, staat heel rustig te kijken. Het is net uh, alsof we. Uh... Gewoon thuis zijn en naar de televisie kijken, hè, mevrouw. Ja, dat klopt. En deze mevrouw heeft kinderen in precies dezelfde leeftijd als de prinsesjes. Ja, dat klopt. Hoe oud zijn ze dan? Uh, nou, negen, zeven en zes. En normaal gesproken zouden jullie al in bed moeten liggen, hè? Ja. Ja, ze zijn ook een beetje moe, al uh, het meisje lag wel uh, vrolijk. Um, maar waarom dan toch nog hier? Nou, we waren eigenlijk op weg naar huis om het op de tv te gaan bekijken. Maar we wonen hier echt heel erg dicht in de buurt... Toen dachten we, ja, dit historische moment, dat kunnen we toch niet uh, thuis voor de buis uh, gaan bekijken. Dat moeten we toch even echt, uh, uh, echt zien. En wat een rust hier, hè? Ja, het is heel rustig. Heerlijk. Het is hier echt heel rustig. En uh, er uh, begint nu een uh, tango op de grote schermen. En iedereen staat met open mond te kijken. En uh, ja, het oranje gehoopt als ik om me heen kijk, ja, het valt ook heel erg mee. Iedereen, uh, ja, een oranje kroontje ziet, maar, maar iedereen kijkt gebiologeerd wel, Anne van der Veen. Goed, uh, aan tafel nog steeds. Uh, Tom uh, Wegman, uh, onderzoekcollecties bij het uh, Scheepvaartmuseum hier in Amsterdam. Als u zit te kijken, ziet u dan al iets voorbij komen waarvan u denkt van... nou, dat zou ik wel willen onderzoeken of heb ik onderzocht? Nou, het, is, het was wel een heel leuk uh, schip. Uh, zichtbaar ook van, vanuit de lucht uh, op de televisiebeelden. En het is de standaard... En dat is, dat is ook wel een heel bijzonder schip, ook omdat het een koninklijk tintje heeft. Want uh, dat is een schip uh, dat ooit is ontworpen door het Saar Peter de Grote. En uh, nou, dat originele schip van het Saar Peter de Grote... is natuurlijk al lang uh, gezonken en vergaan. Maar er is een replica van gebouwd en die is vrij zorgvuldig gemaakt. En wanneer is die gebouwd? Die, uh, is, ik dacht 1999 is die uh, te water gemaakt. hoe weten we dan hoe het origineel eruit zat? Nou, daar zijn tekeningen van. Want als je een ontwerp maakt, dan heb je ook een tekening. Ja, uh, die zijn dan, mooi bewaard gebleven. Die zijn bewaard gebleven in Sint-Petersburg. En uh, ja... Dat is toch wel een heel bijzonder schip... wat je ook nog wel eens bij een sailmanifestatie of een tallship race tegenkomt. Maar dit, uh, nou ja, dit is ook... Uh, het, het, het roept herinneringen op aan een eerder vorst, vorstelijk bezoek aan het ei, Namelijk voor Tsar Peter de Grote is er een heel groot feest op het ei uh, gegeven. Met, uh, met ook uh, theater en, en, en uh, zang en dans en uh, uh, nagespeelde uh, zeeslagen en noem het allemaal maar op. Maar wat maakte dit schip nou juist zo speciaal? Nou, het is uh, juist die, die relatie tussen een, uh, een, een vorstelijk persoon en een, en een schip. Hè. We missen... De, de, de schepen van, uh, van onze majesteit uh, uh, noden nu. Hè? De Piet Hein uh, van uh, koningin Juliana is helaas niet gekomen. De, uh, de groene draak is er helaas niet bij. En waarom niet eigenlijk? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Misschien dat dat voor een deel ligt aan de korte voorbereidingstijd. Die schepen liggen natuurlijk in de winterberging. En moeten dan heel snel opgepoetst en ja, onderhouden worden. En heb je daar wat weet... tijd voor nodig? Ja, dat kan soms wel eens wat tijd nemen. Uh, aan de andere kant is het wel leuk dat de, uh, de uh, oranje regenboog van uh, Willem-Alexander... dat is een, een grote wedstrijdklasse. Van hemzelf ook? Uh, die heeft die cadeau gekregen. Ja. Van wie? <laughs> uh, daar vraagt u mij iets. Ja, maar die is echt van hem alleen en daar zeilt die hij is, ook op. Nou, hij stelt hem ter beschikking aan jongens, jonge zeilers... om kennis te maken met, uh, met de uh, regenboogklassen. En dat is echt de grande dame van de Nederlandse zeilklasse... Uh, we zullen er misschien straks nog even voorbij zien komen. Ja. En die is wel heel erg... Hij heet de Oranje, dus dat is ja. ook prachtig. Is het zo wat u zegt, hè? Die, de groene draak... Misschien is het wel de voorbereidingstijd te kort of zo. Is het een aanslag voor die oude schepen om mee te varen in zo'n... Nou, zo toch? in principe moeten ze kunnen dat, ze dat ook kunnen. Jawel, want zo'n zo standaard en, en, en ander varend erfgoed... dat gaat gewoon de zee op. Dus dat kan, kunnen dat ze kan ze in principe van? natuurlijk gewoon in het ei eh, voor anker gaan. En, en, en ik kan me en voorstellen en dat een schip juist uh, moet varen om uh, in conditie te blijven. Dat is altijd beter. Een schip wat stil ligt, uh, daar wordt van gezegd dat uh, is sneller ten prooi aan rot en verval dan wanneer het, uh, het vaart. Ja, u bent u expert bij het uh, Scheepvaartmuseum uh -huh. in Amsterdam. Ik denk dit is voor u werkelijk een waanzinnige dag. In zekere zin wel. Uh, want uh, er ligt natuurlijk uh, ontzettend veel moois daar uh, ja. voor anker. En uh, het, ja, het gaat, het, de tijd is veel te kort om daar echt alle aandacht aan te geven. Wat ik wel even op wil wijzen... is dat het bijna allemaal vrijwilligers zijn... die die schepen in stand houden. En uh, alle organisaties die daarbij betrokken zijn. Nou, het is een hele lijst, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar het is uh, euro's, zweet en tranen... om zo'n schip in de vaart te houden. Dat ja. is echt zo. Uh, ik weet het uit ervaring. Ik ben ja. ook betrokken bij dat soort projecten. Ja, en Dus denk ik dan hoeveel euro's? Nou, dat hangt van de grootte van het schip af. Maar uh, heel veel euro's. Ja. We, gaan de, we, we gaan even naar uh, de boot op het ei. Matthijs uh, van der Wiel, in de wind, mag ik aannemen? Ja. <laughs> een heel programma is het waar uh, de koning zijn land te, te zien krijgt. Hey, dit is uw land, dat is het thema van deze vaartocht. En nu voeren we net langs een, uh, een flat met daarop twee koeien. Ik vroeg me af wat hebben die er nou mee te maken? Nou, dat heb ik even opgezocht in het programmaboek. Dat blijkt dus een veepond te zijn van boer Henk, van boer zoekt vrouw. Kijk, dat zit er ook bij, alle soorten cultuur. Want net daarvoor kwamen langs iets van een hele andere aard. Uh, een opvoering van het Nationaal Ballet op een uh, stuk van Satie, choreografie van Hans van Manen. En Dat, uh, dat ging eigenlijk bijna te snel, want uh, zoals ik net zei, die boot waar uh, Willem-Alexander en Maxima op varen, die gaat soms met een noodvaart die verschillende locaties langs. En hij was eigenlijk al voorbij het podium met de dansers... toen hij uh, waarschijnlijk een seintje kreeg van... hé, hey, dit gaat te snel, want ze gaan iets opvoeren. En toen ging hij nog even een stukje achteruit en toch nog even stil liggen. Dus die dansers, die hebben wel hun moments of fame gehad. Uh, de BR Dier met het mobiele carillon met 50 bronzen klokken... Aan de andere kant, die hebben ze volgens mij niet eens gezien. Ja, ze kunnen niet alle kanten opkijken. Ze moeten echt een aandacht verdelen. Met uh, links van ze de kade vol met uh, oranje publiek. En uh, rechts van ze in de zon al die schepen die legen met mensen die ook zwaaien. Ja, dan, dan moet je het een beetje verdelen. Snappen wij. Niet alleen in Amsterdam is het uiteraard feest vandaag. Maar ook elders in Nederland. Onder andere in Eindhoven. Daar is verslaggever uh, Martijn van der Zanden. En die staat daar met de burgemeester van Eindhoven, Rob van Rijsom. Hoe hebben ze daar ja, gevierd, het klopt, Martijn? Staat naast maar de, de burgemeester die is uh, even aan het genieten in de achtergrond van de klanken van Electric Orange. Een beetje uw muziek? Nou, niet helemaal. Maar wel voor heel veel mensen die nu op, uh, op het plein staan. Het zijn er echt ontzettend veel. Maar we hebben op heel veel plekken in de stad natuurlijk allerlei soorten vormen van muziek. Op een kleine tiental evenementenlocaties waarin uh, in totaal vandaag 175.000 mensen ongeveer. Een hele plezier koninginnen daar hebben gehad. 175.000 is enorm veel. Kijkt u tot nu toe tevreden terug? Ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaar wel ontzettend leren opbouwen. Want in zo'n spektakel met zoveel mensen in de stad is natuurlijk toch heel erg veel. En het is eigenlijk, ja, ik kan tot nu toe zeggen, wel vlekkeloos verlopen. Tuurlijk zijn er altijd kleine dingetjes, maar gelet op het aantal mensen... is het aantal voorvalletjes eigenlijk miniem. En wat ik het leukste vind, ik sprak net nog met een paar ambulancemedewerkers... die zeiden, het is zo sfeervol, we worden overal met respect behandeld... en dat is toch wel eens wel anders. Het is vandaag natuurlijk een bijzondere koninginnendag. Heeft u daar nog iets van meegekregen? Ja, ik heb af en toe even met een schuin oog op televisie kunnen kijken... en wat er allemaal gebeurde in Amsterdam. Ik denk dat dat ook heel bijzonder is. Het is uh, door heel Nederland denk ik wel ontzettend gevierd... Nou ja, en ook waardering voor uh, koningin Beatrix... voor de manier waarop ze haar koningschap heeft ingevuld. Ik ga ervan uit dat uh, Willem -Alexander, koning Willem-Alexander nog even wennen... dat hij uh, in zijn voetsporen zal treden en het ook heel goed zal doen. Ik denk dat het aan de meeste mensen die hier nu op het plein staan... Er ruim 10.000 zullen zijn, misschien het wel een beetje voorbij gaat. Hè? Dat we een nieuwe koning hebben. Ja, nou, dat is, want wij zaten vandaag een beetje met een langzame aanloop. Normaal gesproken zit het toch 1, 2 uur eerder met dit soort aantallen. 150.000. En dat liep pas in de loop van de middag op. Dus ik denk dat heel veel mensen thuis toch gekeken hebben... en het even mee wilden maken van wat daar in Amsterdam gebeurde. Want ja, nou ja, zo vaak maken we dat natuurlijk niet mee. één of twee keer in je leven. En dat hebben ze niet willen missen. Maar ja, ze zijn nu wel buitengewoon uitbundig. We hebben nog een paar uur te gaan. Uh, nou, er wordt natuurlijk ook gedronken. Er komt meer meer alcohol in de man. Hoe houden jullie dat in de gaten? Nou, we hebben wel een heel bepaald systeem. Op, ook op onze evenemententerreinen. Als je binnenkomt is het zo dat alle, alle alcoholische dranken um, afgevoerd moeten worden. Moeten ingeleverd worden. Dat laten ook niet toe dat er alcohol verkocht wordt op straat. En dat helpt heel erg. Uh, en zometeen hebben we een heel bijzonder systeem met betrekking tot afvoer. We hebben veel evenemententerreinen en we beginnen het dichtst bij het station... want daar gaat de grootste groep naartoe. En we bouwen zo elk half uur af, zodat die stroom daar naartoe gaat. We hebben sluizen daar, dat is uniek in Nederland, misschien wel uniek in de wereld. Uh, waarin vanuit de verschillende richtingen waar mensen naartoe gaan... op het stationsplein van tevoren geselecteerd wordt. Oké, okay, nou, helder. We hebben hier nog een paar uur te gaan. Een paar uur een mooi feest en hopen dat het zo verder gaat. Dank u wel. Goed, noordzijde van het weer, Harm Attenveld, je hebt ze al in zicht, denk ik, zolangzamerhand. Ja, ze zijn net, ze zijn net voorbij, mevrouw, schrijkelt ja, hier ik... bijna. Wat welke zenders zijn ze? Ze zijn, je bent nu op Radio 1, maar ik heb het over Willem en Maxima, heeft u ze gezin? Ja, geweldig. Wat was wel. toch geweldig aan? Ik vind het helemaal geweldig, ik ga gewoon zwaaien, zoals zo had ik een huis Amsterdam-Noord echt welkom weten, hier. Juist. Yes. Dat is de bedoeling? Ik hoorde dat bij Seel hier enige kinderzinnen was dat aan de overkant overal vlagging en hier niet. En dat de mensen blij waren dat nu wel de vlaggen zijn. Wij zijn niet kinderzinnig. Wij zijn blij dat ze hier zijn. En ze zijn alweer voorbij. Ze gaan richting de Gay boot, denk ik zo. En uh, Menno Reemeijer die heeft zicht op andere boten, namelijk de buitenlandse boot. Hoe staat het daarmee eigenlijk? Ja, daar hebben we natuurlijk niet zo heel veel aandacht voor. En terecht, want het gaat om het, het koningspaar dat de koningsvaart doet. Maar de, de buitenlandse vorstenhuizen die ook in de Nieuwe Kerk aanwezig waren... die varen erachter in uh, twee uh, boten, rondvaartboten. Kijk even naar de mensen om me heen, want die zijn hier van de Passengers Terminal... in Amsterdam waar we te gast zijn. Uh, uh, die, die fluisteren me dat soort informatie eventjes in. Willem-Alexander kwam trouwens ook langs. Een bijzonder schip voor hem, namelijk de Urania. En dat is een opleidingsschip van de marine en hij als uh, dienstverband... Marineofficier heeft daar ook uh, zijn uren op, op gedraaid. Uh, uh, op dat opleidingsschip. Zo gaat het verder langs de musicalboot. Uh, heb ik het idee dat ze daar nu naast liggen. Tenminste, ik denk dat ik Bill van Dijk zie in uh, een van zijn rollen. Ja, volgens mij hoor ik het dorp van Wim Sonneveld op de achtergrond. Uh, Menno. Ja, mooie combinatie. Ja, ja. Goed, het was ons uh, vooraf al verteld, vanuit uh, de hele wereld zou er aandacht zijn... voor de troonswisseling hier in Nederland. En inderdaad, op de grote buitenlandse televisie en radiozenders... was de koninklijke familie ruim te zien. Hier is het eerste deutsche televisie met de Tagesschau. Diesen Tag werden die Niederländer wohl nicht vergessen. Willem-Alexander hat den Thron bestiegen. Goedemiddag. Iets na tien uur vanochtend heeft Beatrix van Nederland de akte ondertekend, waardoor ze afstand doet van de troon. Let it get in here. Excuse me for interrupting, but we do want to take you live to Amsterdam right now. We will get back to Alan just a moment, where the Dutch queen is formally abdicating at the royal palace. Uh, let's see what is happening there. A sea of orange for the House of Orange from which the monarchy comes. Aan het paleis op de Dam staan duizenden oranje fans al uren te wachten. And it is the 200 years of the House of Orange. We just thought it's a historic occasion and it's quite nice we came along. We zijn vandaag heel speciaal naar hier gekomen en hopen eigenlijk een beetje stiekem dat we in België een vervolg krijgen. En dat we binnen een paar maanden, wie weet, ook weer met de vlag mogen zwaaien voor de nieuwe koning. Zijn moeder Beatrix had am voormiddag met haar ondertekening de abdankingsuurkonde. den weg zum troonwechsel vrijgemaakt. Ze took een pen en zichzelf van de troon. Dan tekent Beatrix de akte waarmee ze definitief afscheid neemt van de troon. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima, gekleed in een japon van het Belgische modehuis Nathan, zetten hun handtekening. Je looking live. At the abdication ceremony of Queen Beatrix of the Netherlands, there in Amsterdam. Then on foot. No horse and carriage for the Dutch. The royal family went to church for the investiture. Politik, prominence and thronfolge aus der ganzen Welt sind zeugen als König Willem-Alexander in den Kerk schwört die Verfassung und das Statut des Königreichs der Niederlande zu wahren. Amalia, de oudste dochter van Willem-Alexander en Maxima, mag zich vanaf vandaag Kronprinsess van Oranje noemen. Dessen älteste tochter, die neunjährige Katharina Amalia, soll den Vater einmal auf dem Thron beerdigen. The fact that everybody can get so close is a hier in den Niederlanden heeft meer stattgefunden als een Generationswechsel eben het Königshaus. Willem Alexander is weitaus äh, volksnäher als zijn Mutter Beatrix. Er legt z.B. keinen Wert op, met Majestät angesprochen zu worden, zo so hat hij gezegd. Unlike the monarchy in de for is vast sort of verwurzelt. They have their new king. En he has his kingdom. Goed, dat was het, uh, het buitenland. Ook daar is het niet aan ze voorbij gegaan dat we hier wat te vieren hebben. We gaan terug naar uh, de noordzijde van het ei. Harm, ze waren toch net voorbij of zie je nog meer? Harm van Attenveld. Ja, hier uh, wordt al nog druk nagepraat. We kwamen net voorbij en u bent ook maar net in Nederland. Ik uh, van van, vanmorgen om half zes zijn we op Schiphol geland. Uw man? Nee, wij werken. Mijn man is gisteren gekomen, zodat hij vanmorgen vroeg al gelijk op de Dam kon staan. Die staat sinds drie uur vanmorgen op de Dam. Huh? Samen met mijn dochter. Hij komt uit het land van de paus. Hij spreekt Argentinië. geen Nederlands. Argentinië? Nee, hij spreekt geen Nederlands. En uit de, het land van Maxima natuurlijk. Ja. En bent u zo'n uh, koningsgezind? Oh, absoluut. Ik woon al 25 jaar in Amerika, maar altijd nog oranje boven. <laughs> Het wordt sterker zo. U lacht er helemaal gelukzalig. Oh, helemaal. Je, je hoort het hier, uh, louter uh, enthousiasme. En uh, nou, ze zwaaien alles wat er langskomt. En dat klopt ook, want daar komen ze nog een keer langs. Abs op, Allebei een toeger. Geweldig. geweldig. Ja, en hoe... Ik heb 24 uur van mijn leven. Helemaal vol. Echt prachtig. De vlaggetjes, die gaan de lucht in. Heerlijk. Ja. Ja. Enthousiaste reacties, zo te horen daar aan de kant. En hoe wordt er dan weer op die enthousiaste reacties gereageerd op de boot? Nou, Matthijs van de Wiel staat er met zijn neus bovenop. Vertel eens even, vinden ze het leuk? <laughs> Voor zover ik het heb kunnen zien wel. Maar ik heb het idee dat het wel veel sneller gaat dan uh, gepland. Uh, sterker nog, op dit moment leggen wij aan, wij als volgboot, met de pers erop. Alweer bij uh, het muziekenbouw aan het ei Waar straks uh, de finale is van deze Koningsvaart. Dus ik zal zo dadelijk zien hoe ze, hoe ze aanleggen. Maar volgens mij is dat uh, eerder dan uh, gepland. En ik vond het tempo ook erg hoog hoor, van die Koningsvaart. Hoe snel dat bootje met Willem. Alexander en Maxima erop, voorbij al die uh, activiteiten voer. Ze had eigenlijk amper de tijd soms om het te zien... wat daar gezongen, gedanst en, uh, en nagespeeld werd. Uh, sommige activiteiten, bijvoorbeeld kanonschoten die werden afgevuurd. Ja, als ze even de andere kant keken, dan zagen ze het niet eens. Uh, ik ga nu van boord, ik moet van boord, de kapitein Maand om van boord te gaan. En dan meld ik me straks weer vanaf de andere kant van het muziekgebouw aan het ei, waar ik de opstelling heb gezien van het, uh, het concertgebouworkest. Armin van Buren zal daar straks optreden. Dus dat is zo dadelijk het slotstuk van deze koningsvaart. Oké, okay, tot zo. Goed, straks gaan we de Oranje Quiz natuurlijk nog even spelen. De deelnemer Aart Kok is inmiddels aangeschoven. Na half negen gaan we ook de Champions League volgen. Uh, natuurlijk Real Madrid tegen Borussia Dortmund. We gaan nog even schakelen met Rotterdam. We gaan heel veel doen, zoals uh, live muziek. Bijvoorbeeld ook hier in de, de studio van de, de Kodiaks. Jongens, welkom. We hebben jullie al heel even gehoord op het moment dat het niet de bedoeling was. Maar nu mag u. Mogen jullie los? Ja, het is... <laughs> Om maar zo te zeggen. Um, ja. Jullie hebben wel al muziek. Jullie hebben wel al een cd, maar het, kan, het ligt nog niet in de winkel. Moet je even uitleggen? De cd, de cd is nog thuis. Wacht ja. even, want je microfoon doet, doet. je microfoon het nu? Ja, ik kom wel. Ja. Ja. Jij bent juist ju ben, of niet? Jij bent just of niet? Ja, ja juist. Zeg het. De, nee, de cd ligt klaar om in de winkel te verschijnen. We zijn hard bezig om een uh, plekje te vinden. Hoe kan het dan dat dat plekje nog niet gevonden is? Omdat we alle tijd hebben genomen. Oh ja, later is tuurlijk. Geworden, tuurlijk. je, je gaat, de gaat de nu de laten horen waarom de mensen het fout hebben... dat het nog geen plekje in de winkel heeft gevonden. Precies. Goed, wat gaan jullie spelen? Wij gaan een liedje uit holiday. Goed zo. Mooie mannen en uh, driemansformatie uh, deze Kodiaks. Matthijs Peters, ik, ik stel u nog eventjes voor, want dat was nog niet gebeurd. Matthijs Peters, just posthumus en Matthijs Kievits, straks meer. Um, ja, het uh, koninklijk echtpaar is in de buurt nu bij Anne van der Veen. En die staat aan de zuidkant, wederom aan het ei. Nee. Zijn ze al langsgekomen? Ja, ze zijn zeker al langsgekomen. En wat gaat die boot snel? He, ze voeren langs, iedereen hier met vlaggetjes omhoog. en Op het rustigste st uh, stukje, denk ik, van het Java-eiland. Want het is hier nog steeds nu heel erg stil. Maar net, het was juichen en joelen. Maar ze komen terug, hè, meneer? Ze komen vast terug, ja. Deze meneer heeft alles goed in de gaten, want hij heeft een hele grote lens. Heeft u een beetje kunnen zien bijvoorbeeld hoe ze eruit zien? Nee, toch niet, want ik keek tegen zijn rug aan. Dus ik hoop straks beter te kunnen zien. Maar voor u is dit wel een bijzonder moment. U komt uit Suriname? Nou, ik ben in Suriname geboren. En ik vind het bijzonder, omdat deze dag, die bindt ons zwart en wit. Dat is hartstikke mooi om dit mee te maken. En eigenlijk is het veel te weinig zo'n dagje. Eén keer in het jaar. Hoe vaak zou het dan moeten? Nou, voor mij elke dag. Elke dag. Zo voelt u het echt. En u heeft echt het idee dat deze... Hoe? Nou, in de ijs... Het nee, op, op, op. Moeten, uh, moeten we zo even een kwartje ingooien. Want het uh, gaat niet helemaal goed, denk ik. Meneer Wegman, mag ik u even vragen? U, u, u, ik zie u, u heeft een schema voor u. Ja. Maar kunt u zien dan of ze voorlopen of achterlopen? Of iets in te halen uh, hebben? Of, of waarom ik, die boot ik, zo hard gaat? Ja, ik vermoed dat ze uh, iets voorlopen. Het is nu op mijn horloge half negen. Ja, dus het is anderhalf wel ze, uh, mee. Ik zag net een kinderboot voorbij komen. en force for Kids boot zag ik voorbij komen. Wat dat betreft. Valt het wel mee met het uitlopen, als dat klopt? Misschien hebben ze wind mee. Ja. Dat hebben dus we wind in de zelen, <laughs> zoals het zo mooi heet. <laughs> is ook aan tafel aangeschoten, veiligheidsexpert. Um, het gaat ongelooflijk goed. Is, is er iets vandaag wat u gezien heeft, dat u dacht van... nou, dat was een risicomomentje, maar het gaat gelukkig goed? Nee. Meneer Schoenen, u bent niet te horen. Mag de microfoon van meneer Schoenen open? Daar kunt u niks aan doen. Het is even een vraag aan de techniek. Ja, ja. ja daar bent u. Bent u. Nee, uh, moet ik u zeggen. Ik bedoel, het is mij ook enorm meegevallen. Is dat een uh, saaie dag voor een veiligheidsexpert? <laughs> ja, ergens. Maar ik bedoel, je, je bent elke keer weer verblijd en dan knijp je hem weer even en dan, dan gaat het weer goed. Ja. Toen uh, ik vanmiddag op de dam kwam, toen uh, dacht ik, ik heb op een of andere manier, uh, stond ik stond op de vierde verdieping. Dan kijk je toch op de daken. Ik zie helemaal niemand op de daken bijvoorbeeld. Nee. Uh, en, dat, was, dat had ik wel verwacht. Is dat gewoon omdat ik gewoon niet weet waar ik het over heb? Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Uh, misschien deels. Maar uh, ik geloof dat veel meer dingen nu uh, achter ramen plaatsvinden. Uh, dus het is veel minder zichtbaar geweest. En dus daarmee gelijk ook wat mooier. Ik bedoel, we hebben niet de foto's die we hadden van 1980 met uh, alle mensen op de daken met geweren en dergelijke. <lacht> maar die zijn er überhaupt niet? Nee, ik zie het ja, Daarom nee, ga nee, ik even nee, doorvragen, nee, want die zijn er dus wel degelijk. Ik neem aan dat er bepaalde dingen geregeld zijn, ja, maar die dat zien gewoon we niet. Uh, ja, minder zichtbaar en daarmee ook uh, eigenlijk wat netter. Ja, omdat ja. we daarmee een signaal willen geven, we vertrouwen erop dat het veilig blijft. Is ja. dat het? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, ook uh, je in dat soort situaties, als je zoiets inzet, dan heb je ook liever dat de tegenpartij niet weet waar dat zit. Ja. U zei net in uw eerste zin, Ja, het is me enorm meegevallen. Uh, kun ik daar, kan ik daaruit opmaken dat u anders verwacht had? Nou, wat ik wel verwacht had, was meer dingen die met het publiek te maken hebben. Je hebt toch te maken met 700.000, 800.000 mensen in Amsterdam. En we zijn dan wel gefocust op de inhuldiging en, en de VIP's en alles daaromheen. Maar het gaat natuurlijk ook om de bevolking in het algemeen. En, en dat is me heel erg meegevallen. Je verwachtte misschien wat meer dronkenschap, wat meer ongevallen... wat kleinere incidentjes, een opstootje. En natuurlijk zijn er wel een paar dingen geweest. Maar het is echt miniem als je kijkt naar het grotere evenement. Het valt in niets met, met, met hè, wat we mogelijk hadden kunnen zien. Ja, ik moet van even onderbreken. We gaan even naar Anne van der Veen. Want de boot komt bij je langs, hè, Anne? Ja, de boot komt zeker bij me langs. En ik hoort het al zwaaien, zwaaien, zwaaien. Zwaaien, zwaaien, Lien. Ja, en als je heel goed kijkt, want het is opeens wel heel erg druk. Maar luister maar er mee. Ja, nou, ze zwaaien allemaal. Ja, en de prinsesjes ook. boven. Oh. Ja, maak het nu maar af. Ja, en hier gaan jullie voor, hè? Nou, ze zijn alweer nou voorbij. Dat ging heel snel. Ja, ze, ze varen nog steeds heel erg snel... Ja, even naar links kijken hoor. Ze zijn inderdaad alweer weg. Iedereen komt hier voornamelijk voor de prinsesjes. Heeft u ze gezien, de prinsesjes? Ja, ik heb ze gezien? Ja, ze zagen er heel schattig uit. Ze dus hadden hun capejes weer om. Want het is hier best wel koud aan de spratenkade. Maar de hele familie was enorm aan het lachen. Dus ze vinden het fantastisch hier en dan. Wat ging het snel aan hè? Ja, het was zo voorbij. Ja, en nu? Maar we hebben het meegemaakt. We gaan naar huis, de kleine moet slapen. De kleine moet slapen, ja, en er wordt nog wat geknapt en gejoeld. En echt werkelijk waar, iedereen uh, ja, is alweer aan het inpakken. Dit was het, uh, ja, op dit stukje van de kade dan. Goed, maar jij bent nog niet klaar, geloof ik, want jij gaat op je scooter richting het centraal station, geloof ik, of zoiets? Ik ga eens kijken hoe alle mensen naar huis gaan. En misschien ja. even bij Armin van Buren, die hier op het hoekje uh, gaat spelen. Goed, dan hoor je weer later. Dankjewel van u Anne. Vanavond ook een hele belangrijke wedstrijd in het voetbal. Champions League halve finale. De wedstrijd tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. En vooral voor Madrid moeten ze enorm gaan scoren. Ronald van der Geer legt nog heel even uit hoe het ook weer ervoor staat. Eigenlijk is het heel eenvoudig. De eerste wedstrijd is door Borussia Dortmund in eigen huis. Met 4-1 gewonnen van Madrid. Nou ja, dan hebben de Madridenen nog het geluk dat er een return is. Ze hebben één goal gemaakt. Dat is wel belangrijk. Eventueel een overwinning van Real Madrid van 3-0 zou ervoor kunnen zorgen. Dat de Madridenen alsnog naar de finale gaan in mei op Wembley. Maar goed, Borussia Dortmund begint natuurlijk als grote favoriet aan deze wedstrijd. Werd zelfs gezegd, we moeten Madrid niet onderschatten. En in Madrid geldt deze wedstrijd als de belangrijkste van de afgelopen tien jaar. Oftewel, die finale moet worden bereikt. Alles of niets. En vechten tot de laatste seconde. Dortmund doet het met dezelfde elf mensen als uh, vorige week in uh, eigen huis. Toen er dus met 4-1 werd gewonnen met 4 goals van de Paul Lewandowski... die nu natuurlijk ook in de spit staat. Uh, bij Madrid wel wat wijzigingen. Onder meer de bewaker van Lewandowski is er niet bij. Pepe die maakte geen overtreding op hem. Zij uh, de coach, Mourinho, en uh, is dus geslachtofferd. Dat geldt ook voor Sami Khedira. Nogal aanvallende opstelling met onder meer een basisplaats voor Angel Di Maria... ten opzichte van vorige week. En een aanvallende rechtsback in de vorm van Escher. Ramos speelt centraal. En zo moet het dan gaan gebeuren. Met natuurlijk alle ogen gericht op Cristiano Ronaldo. De wereldster die vandaag dan echt het verschil zou kunnen maken op het allerhoogste niveau. We zijn benieuwd. Je houdt het in elk geval voor ons in de gaten daar. Uh, terug hier naar de tafel in Amsterdam. Glenn Schoen, veiligheidsexpert. U zei, nou, het valt me allemaal mee. Weinig ellende ook door uh, dronkenschap. Maar goed, de avond is ook nog jong, hè? Ik bedoel, dat kan natuurlijk ook nog het een en ander gebeuren. Zeker. Ik bedoel, het blijft een kwestie voor scherp blijven. Vooral voor de politie van Amsterdam en iedereen die daar ondersteunt op dit moment. We weten dat uh, soms zit het venijn in het staartje, dus er zal op gelet moeten worden. We hebben eerdere ervaringen gehad. Er wordt nu geloof ik ook wat op uh, bewogen, uh, wat meer politie inzet in bepaalde gebieden preventief. Uh, en uh, ervoor zorgen dat er goed gepatrouilleerd wordt en probleemgebieden scherp in het oog worden gehouden, probleemgevallen scherp worden aangepakt. Ja, waar die actievoerders die vanmorgen zijn opgepakt, waar de politie later zijn excuses voor heeft aangeboden omdat die niet opgepakt hadden mogen worden. Is dat een, een signaal van misschien lichte overspannenheid... of gewoon een vergissing waar we niet te veel waarde aan moeten hechten? Ja, misschien, misschien een open vraag, maar in het grotere geheel denk ik iets... waar we gewoon overheen kunnen stappen. Kan gebeuren. Um, kan gebeuren. De politie heeft ook heel netjes en heel snel... zijn verontschuldigingen aangeboden. Dus ik denk, neem het mee. weinig ja. gebeurt, dat wilde ja. we. Het ja. was ook slim hè, van de politie. Meteen een smsje erachteraan over politiegedoor. Ik wou dat zeggen. Het kwam goed uit. <laughs> Tot nu toe ging het allemaal goed. Ja, maar het is grappig. Ik bedoel, die creatologie die de politie vanochtend gebruikte van het, de FOVO. Hè. Uh, van feestelijk, open, veilig en ordelijk. Uh, nou, het had inderdaad een, een hoge FOVO-factor vandaag. Ja, maar heeft dit nu ook te maken met uh, de goede organisatie? Ik denk het zeker. Uh, ik bedoel, als je kijkt naar de opzet, uh, alle dingen die zijn geleerd over de laatste paar jaar. Maar vooral het concept van spreiding dat is toegepast. Niet te veel mensen op één plek. Ruimte laten, ringen bouwen, schotten ertussen, open ruimtes, open routes. Ook voor de ambulances, de brandweer, iedereen die. Uh... Maar ook het gedrag van het publiek natuurlijk. Ik hoorde vanmorgen mensen die konden gewoon niet naar binnen. Terwijl ze toch heel lang onderweg waren om hier op de dam te komen. Die mochten er niet in. Die zegt, oh ja, ja, gaan, gaan we toch ergens anders naartoe? Er op... zullen op een bepaalde moment uh, mensen zijn tegengehouden op een bepaalde plekken. Maar... Als je dat gewoon ook even bekijkt uit het publieksbelang, niet zozeer uit het VIP-belang, mm -hmm. um, dat dient het ook hier. En uh, dat was de opzet van burgemeester van der Laanen, wat dat betreft verdient hij denk ik ja. wel lof. Ja, maar het publiek verdient dus ook alle lof. Ja, uiteraard. Dat bedoel ja. ik te zeggen. En, en dat ja. is ook, ja, de, de, de, zeg maar, de, de wisselwerking tussen politie en, en de burgerij Precies. was ook heel sterk. Ja. He? Nou erbij betrekken, het proberen met die app, uh, goed die communicatielijnen, ja. open zijn... Ja. En ook dingen geleerd van voorgaande jaren en incidenten elders in, uh, in Europa bijvoorbeeld? Zeker, en ik bedoel ook in Nederland. Hè. We hebben de EK-festiviteiten hier gehad in Amsterdam, de WK-festiviteiten, uh, we hebben haren gehad. Uh, maar ook leren van Olympische Spelen, de Afghanistan top, uh, Apeldoorn. Al die lessen op het gebied van samenwerking, communicatie, de burger erbij betrekken, social media bijhouden. Ik denk dat die allemaal vandaag uh, zijn toegepast. Ja. Ja. Um, de tocht over het EI wordt gevolgd door Menno Reemmeijer. Zeg Menno, wat, wat ik mij nou afvraag, waar is Beatrix eigenlijk gebleven, onze prinses? Dat is een goede vraag. Uh, dan ik moet je uh, eerlijk gezegd ook het antwoord op schuldig blijven. Wat kan, maar die boten varen te ver weg. En die zijn inmiddels uh, alweer bij het muziekgebouw. Uh, dat zijn de volgboten met de koninklijke gasten erin. Misschien dat ze daarin zitten. Maar misschien dat we daar een later een antwoord op krijgen. Op ja, gepaste de, afstand. Op gepaste afstand, ja. Dat, zo hoort het dan. Hè. Dat is je nieuwe rol. Ze zijn inmiddels, en dan hebben we het natuurlijk over het koningspaar. Met de kinderen tijdens de koningsvaart aangekomen. Ze zijn om uh, de kop van Java-eiland uh, heen gevaren. Groot podium daar waar een uh, optreden wordt gegeven door Armin. Uh, Armin van Buren in samenwerking uh, met uh, het, uh, het, het, het Concertgebouw Orkest. Ze spelen een mix van de beroemde Bolero van Ravel en Armin van Buren's nieuwe stuk Intens. Ik weet niet of we het een beetje kunnen horen. Uh, we, gaan, we kunnen hier een raam openzetten, wie, wie weet. Probeer eens. Wij horen het.. Ik denk dat de wind verkeerd ontstaat. Dat de wind hier net van af gaat. Maar daar hebben ze even liggen kijken. En daar is ook het kinderzeilen. Avond. Goed. Maar ik denk dat Matthijs van de Wiel misschien wel beter uitzicht heeft. Nou, ik heb niet een uh, beter uitzicht. Ik heb wel de vraag, de, het antwoord op de vraag die zojuist gesteld ah. werd. Ik kan bevestigen dat prinses Beatrix op een van de boten zat met de buitenlandse gasten. Zij stapte zojuist uit, werd verwelkomd door premier Rutte hier bij de met rood tapijt bekleden stijger bij het muziekgebouw waar straks het feest is. Zij kwam als eerste uit de volgboot, gevolgd door Kofi Annan die uh, daarna uitstapte. Dus Beatrix voer erachteraan als een gewone prinses in een boot. Goed, ga ik nog even door naar... Sorry? Ik wil nog één ding zeggen wat, wat we niet meegekregen hebben uh, uiteindelijk... Uh, ik heb er ook geen beelden van gezien... is dat ze langs een modeshow zijn gegaan. Waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat het vandaag natuurlijk ook de hele dag ging over de jurk van Maxima. En bij die modeshow was ook de ontwerper Jan Tamino. En ja, die heeft uiteindelijk uh, de hoofdprijs gewonnen... met de jurk die Maxima in, uh, in, in de kerk droeg... Uh, hij was hier dus ook uh, aanwezig tijdens die uh, parade... tijdens uh, het, het laten zien van ons land hier op het Ei. Ja, die, die dus een dag kan niet meer stuk. Hè? Dat lijkt me ook niet. Ja. Harm van Altenveld aan de noordzijde van het Ei. Begreden politie, vier stuks. Uh, op de, iedere hoek van de straat een man of vier politie, een helikopter. En boven op de maisonette flats hier aan deze kant van het eiland zie ik zelfs uh, oranje supporters zitten die razendsnel. Via de regenpijp uh, kwamen ze omhoog, he? Ja, de mensen kennen via de regenpijp daar dak op. En nu staan ze met een blikje bier daarboven met een prachtig uh, uitzicht. En ja, daar kon je straks dus Willem en Maxima heel goed zien... Heb jij ze gezien? Ja, ik heb ze gezien, maar uh, niet heel erg goed. Maar via het beeld had ik ze wel heel goed gezien, ja. Aan de andere kant heb je een scherm. En daar kon je het dus eigenlijk beter op zien dan in het echt. Ja. ja maar goed, jij kende Willem-Alexander al heel uh, erg goed, hè? Ja, ik ken hem best wel goed. Hoe komt dat? Nou, gewoon via de tv. En hij koning, dus ik moet hem wel haast kennen. En dan ga jij hem tekenen. Jij bent tekenaar, zo jong als je bent. Uh, maar... Wat is het moeilijke aan het tekenen van Willem-Alexander? Nou, uh, je moet ook heel precies zijn met tekenen. Want je kan ook niet bijvoorbeeld één keertje uitschieten. Want dan is het haarstel een klein beetje verpest. Is die makkelijk te tekenen? Nou, voor mij, voor mij wel. Rond. Ja. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Goed, het is uh, bijna kwart voor negen, Daniël. Dus uh, van dit huis is hier ook aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Komt u lekker bij de microfoon zitten? U zit ja. wat ver weg, dan kunnen de mensen thuis u ook uh, goed horen. Het was voor u uh, een. bent koningshistoricus, koningshuiskenner. Ja. Ja. Uh, ja. Het was ook voor u natuurlijk een bijzondere dag. U heeft de hele dag bij de Duitse collega's gezeten Zo heb ik begrepen. Het. Ja. Um, nou, ja. Bij Ik heb begrepen vandaag dat uh, in Duitsland uh, prins Willem Alexander van totaal koning Willem Alexander van totaal ondergeschikte rol was. En dat ze zich volkomen focusten, met name het beeld, op Maxima. Kunt u dat bevestigen? Nou, bij ons, ik moet zeggen, bij de Duitse televisie niet hoor. Nee, we no. hebben van alles gepraat. We zijn om 9 uur begonnen en hebben gewoon de dag becommentarieerd. Wat gebeurt er? Dit en dat. En dan was er ook een... Dus wij waren, zeg maar, het, het, het, het, het doorgaand programma. Is er is ook een soort, uh, een beetje op jurk en zo, programma. Dat heet Driesans. En dat hebben we een andere geleid. En dat was dus om de hoek bij ons. En die gingen vaak natuurlijk in op jurken en op uiterlijk en op dat soort dingen. Dus dat waren een andere moderatorin was dat. Dus dat, dat is dus een programma wat dat wil doen. Want ze willen natuurlijk allerlei soorten kijkers trekken. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar wat wisten ze al? We zijn ze goed op de hoogte van ons koninkt? Uh, nou, ik denk net zoveel of weinig als de Nederlanders, zeg maar. Want uh, ze krijgen, krijgen dezelfde vraag eigenlijk. Want ze hadden ook een Twitter-account geopend. Dus ik kreeg de hele dag vragen voor mijn neus. zoals. Nou ja, eigenlijk een heleboel ja, vragen. Nou ja, wat, is nou, de gekste? Waarom... wat is de gekste vraag? Oh, mijn god, wat is de gekste vraag? Een gekste Wat vragen ze allemaal voor rare dingen over hun uh, pakken? Dus die, uh, sherpen. Ja, die sherpen. want we wisten niet dat het waren voor linten, wat is dat dan en wat is dat voor kleuren en zo. Dat heb ik uitgelegd, dus decoraties en zo. Hoe dat dan zat met die kleren. En dus uh, iedere keer, waarom wordt die kroning op zijn hoofd gezet? Dat wordt voortdurend gevraagd. Uh -huh. Waarom het geen koning is, waarom dan? Nou goed. En, uh, dus dat soort vragen eigenlijk. Ja, en en, legt u uit, uh, in inhuldiging, et cetera? Ja, dat is natuurlijk al helemaal, want we begrijpen er helemaal niks van. Dus dat is gewoon uh, leuk om Vind ik vind het allemaal enig om dat uit te leggen, juist als historica. Waar ja. komt het vandaan en hoezo? En wat is de achtergrond? En ze zijn niet een toch... beetje, niet ja. beetje jaloers ook? Nou, dat is het aardige. Dat eigenlijk, want ze hadden ook tussendoor reportages gemaakt van tevoren dan. Of nee, de dag zelf in Keulen. Waar mensen ze zetten ze op een soort troon en zeggen... Zou u dat willen zijn? Wat vindt u ervan? En de mensen vinden het dus toch heel leuk. Want het feit, wij waren dus met honderd man... Meer dan honderd man waren dus even... Hier naartoe gekomen, van A.D. alleen, hè? zijn ook nog TDF Dat men dus zo ongelooflijk geïnteresseerd is. Dus de, de, de Duitsers is bijna even geïnteresseerd als wij. Ja, want zij zeggen ook, nou ja, dat is een beetje ook een Duitser uh, natuurlijk, gezien zijn familie. En ook, we zijn natuurlijk buren heel, heel dichtbij. En ook een beetje, beetje jaloezie, want ja, zij hadden een keer, en dat komt natuurlijk nooit meer terug. En het geeft natuurlijk dat sprookje, wat ze ook zei, dat merken, dat, ont dat, dat missen wij. Ja, ja. Goed, mooi. Het is... Um... We komen zo meteen bij u terug, want u blijft nog eventjes zitten natuurlijk met mooie verhalen. Het is iets voorbij kwart voor negen. Oh, we gaan even naar Menno. Ja, nee, de tune komt zo van de quiz. Uh, we gaan even naar Menno, want Menno, als we het geluid er een beetje bij kunnen krijgen van uh, het, uh, het concert wat gegeven wordt door Armin van Buren en het concertgebouworkest. Want daar ligt de boot met het paar al een tijdje naar te kijken en te luisteren en genieten daar zichtbaar van. Dat is de Bolero. En dat wordt dan gemengd met de muziek van Armin van Buren. En dat was de finale van het stuk. Uh, ja, slingers spoten de lucht in. Uh, de koning en de koningin... Applaudisseren voor het Concertgebouworkest en voor DJ Armin van Buren. Handen in de lucht zelfs. Ik zag niet of het drie vingers waren, maar in ieder geval twee armen in de lucht. Dan wordt er zo meteen weer verder gevaren als dit voorbij is. Ze hebben hier dus even extra de tijd voorgenomen. Daarom leek het dat ze zo voorlagen op schema wat Mathijs zei. Dat klopte wel, maar ze hebben hier een, een tijdje gelegen. Ze kijken dan nog eventjes bij het kitzeilen. Er varen kinderen rond in Optimistjes. Dan komen ze zo meteen, en dat is al vrij vlot, langs de Hare Evertsen, die hier al de hele dag op het IJ ligt, ook. En die vanochtend om 9 uur die 101 saluutschoten gaf. Dat zullen ze nu niet doen. Maar er eh, is wel iets anders bijzonders wat ze gaan doen. Tenminste het personeel van het schip, de, de, de marinemannen en vrouwen daar. Eh, ze gaan een ceremonieel eerbewijs aan het Koninklijk Paar geven. En hiervoor zal het schip bij de passage van het Koninklijk Paar... Ik zit even te kijken of dat al zover is. Nee, nog niet helemaal. Joelen. En dat is een eeuwenoude traditie. En dat houdt in dat er door de bemanning driemaal op commando... met de pet voor de bos wordt gezwaaid en dan eh, gejoeld wordt. Maar of we dat allemaal eh, zullen horen, dat is eh, eventjes de vraag. Ik kijk even wat de bemanning... Nu doet. Ja, meert een beetje aan bij de wal. Ik weet niet of ze daaruit gaan stappen. Nou ja, dat is uh, nog even onduidelijk. De finale is in ieder geval in zicht. De Radio 1 Oranje Quiz. Ja, de vraag is wie de grootste oranje kenner van Nederland is. En om daarachter te komen, spelen we vandaag vier keer de oranje quiz. Het team van de Geest staat een kop met 21 punten. Heeft u eerder vandaag kunnen horen. De derde kandidaat is Aard Kok. Mag ik uw leeftijd zeggen, meneer Kok? Goedenavond. Goedenavond, 62 jaar. U zegt het zelf. U bent basisschoolleraar uit Veenendaal. Dus u heeft de hele klas geïnformeerd dat u hier vanavond zit, neem ik aan. Um... Ja. Nee? Daar kwam ik haast niet naartoe. Oh, oh toch? Door alle drukte ja, rondom de koning inderdaad. Dat, dat, ja, inlezen natuurlijk. He, u, u heeft de moeite gedaan om, uh, om alles nog even op te rakelen en... Een beetje. Een beetje? Ja, ja. een beetje. Ja, ja, alles. Wat was het Want, moment van vandaag overigens voor u als uh, Het uh, meemaken van uh, de applicatie en de inhuldiging. We hebben dat op de televisie gezien. Ik herinner me het nog van 33 jaar geleden. En dan uh, nu vandaag... En dan zijn we erg dankbaar dat het vandaag gegaan is zoals het is gegaan. Ja. Een groot verschil met 33 jaar geleden. Ja, enorm. Dat, uh, dat zegt iedereen. Goed, u weet hoe het werkt. Hè? Acht meer keuzevragen. Uh, u moet ze zo goed mogelijk zien te beantwoorden. Uh, uh, daarna kunt u het uh, uh, nog vermenigvuldigen. Hè? Die, die, maar daar kom ik zo meteen op terug. Op, 21 punten moet u halen. Klaar ervoor? We gaan het proberen. Ik wens je veel succes. Dank u. Goed. Vraag 1. Uh, het is een traditie om nieuwe bloemen te vernoemen naar een leden van de koninklijke familie. En daarbij moet de persoon in kwestie wel toestemming geven. Nou, naar welk lid van de koninklijke familie is nooit een tulp vernoemd? A. Juliana. B. Irene. C. Maxima. En D. Klaus. Klaus. Dat is niet goed. Het antwoord is C. Maxima, want in 2005 wilden ze een tulp naar uh, haar vernoemen. Maar dit werd geweigerd, want Maxima is Latijn. En Latijnse namen zijn voorbehouden aan in het wild levende planten. En daar komt nog bij dat de naam uh, ook geen overtreffende trap mag zijn. Ja, u ziet de knikkers van, oh ja, zo zat het. Tuurlijk, dus en Maxima betekent groot. En uiteindelijk werd er toen maar besloten om een tulp te vernoemen naar Catharina Amalia... Uh, en dat is, hoe kan het ook anders, een oranje tulip. Ja, allemaal logisch, <tie> wist ik ook wel. Uh, <laughs> vraag 2. Een mooie traditie van de oranjes is het doorgeven van de, de doopjurk... die uh, zodoende door verschillende generaties gedragen wordt. Beroemd is de jurk waarin Willem-Alexander en zijn drie dochters zijn gedoopt. Maar dat er meerdere doopjurken in de familie zijn, wordt duidelijk in 1970... toen in één dienst prins Constantijn en prins Bernard Junior werden gedoopt. Nou, door wie zijn de verschillende doopjurken in de familie gekomen? A. Ah, Emma... B. Wilhelmina. C. Palona Of D. Wilhelmina van Pruis. Wilhelmina. Sorry. Emma. Emma. Heel ja, goed, ja. Koningin Emma was een gepassioneerd verzamelaarster van Kant. Vandaar. Goed, drie. Nog geen punt. In uh, 1908 reed de eerste auto de Koninklijke Stallen binnen. En het was een Renault die door prins Hendrik was gekocht. Welke auto is nu de officiële Hofauto? Is dat A. Een Ford Mondeo... B, een Volvo V60, C, een Volvo V70 of een Volvo S80? Ja, dat zijn moeilijke vragen, hè? Heeft u nog zo gestudeerd vandaag? Gokje. Volvo. S80. Yes, Goed. daar is de eerste punt. Ja. Het uh, is uh, de Volvo S80, maar toch wordt er ook nog wel steeds in forts gereden. Uh, onder andere de Focus en de Mondeo. En het is een, een blauwe uh, standaard heeft van auto en de letters AA. Goed dan, vraag 4, in 1998 verraste prins Klaus zijn toerhoorders door tijdens de uitreiking van de prins Kauspleide zijn stropdas van zich af te gooien. Luister mee. of the road that you. risk your neck. Liberate. En open color. Ja, grote applaus. Werp af. Het zou dat u bent, steek uw nek uit en bevrijd u zelf en waag de reis naar het paradijs van de open kraag. Al dus Klaus. En uh, daar ging toen die das. Haal beeld nog even terug, want de vraag is: welke kleur was de das die Prins Klaus om had? Was die A blauw, B groen, C oranje of D rood? Blauw? Heel goed. Het was een blauwe das met witte verzierinkjes. En zijn toespraak gaat de geschiedenis in als the declaration of the tie. En een jaar later eindigde de speech van Klaus met die mooie liefdesverklaring. Inmiddels Beatrix. twee punten. Twee punten. Oh, sorry. We moeten even naar Menno Reema. Blijf je, concentreren. Menno. Ja, er gebeurt iets bijzonders wat niet in het programma zat. De boot met het koninklijk paar en de prinsesjes legden aan bij, aan de kop van Java-eiland... bij dat podium waar Armin van Buren bezig was met het optreden met het concertgebouworkest. orkest er leek iets aan de hand. Wat gebeurde er nou? De, het gezelschap ging via een andere boot de kant op... en zijn nu via een trappetje het podium opgeklommen. En ja, breng het daar dus even een bliksembezoekje aan, aan het publiek... We staan nu op het podium te zwaaien naar het publiek wat eigenlijk kwam voor dat concert van Armin van Buren en uh, het Concertgebouw Orkest. En krijgen daar als, uh, als toegift, als cadeautje. En Armin van Buren gaat helemaal uit zijn bol, die staat daar te springen. En Maxima staat ook mee te swingen. Uh, Willem-Alexander maakt een buiging. En ook de prinsesjes heupwiegen al een beetje mee. Ja, het publiek krijgt als cadeautje dus een koninklijk bezoek. Laten we even mee luisteren naar de muziek. Wat ze, nu doen. ze hebben heel even op het podium gestaan. Ze gingen bewegen. Ze lopen nu recht op het podium, over het podium heen naar Armin van Buren toe. Die krijgt een hand van koning Willem-Alexander. Zijn eerste koninklijke hand waarschijnlijk. En ook koningin Maxima geeft Armin van Buren een hand. kennen elkaar ook. hebben elkaar al tijdens een concert ook van Van Buren en een bezoek van het paar aan New York getroffen. En ook op hun verzoek treden Van Buren hierop. Niet alleen van buren krijgt een hand. Nee, uh, het koninklijk paard, dat is mooi om te zien, wil nu ook gewoon de dirigent even een, een hand geven. Maar die, die gaat door. Die denkt van ja, het is goed, ik ben bezig met mijn werk. En dus krijgen uh, andere concertleden een, een hand. Uh, totaal onverwacht hier wat hier gebeurt. Wel goed getuind, want het was ook een beetje de finale van het stuk heb ik de indruk, want er gaan weer papiersnippers in. <lacht> Prinsesjes ja, die, die kijken het ook maar aan. Die waren even weglopen bij uh, vaders en moeders. En uh, die uh, zijn ook uh, aan het zwaaien. Inmiddels vinden het ook allemaal uh, reuze leuk natuurlijk. Die van die Ukken die dan uh, in één keer voor duizenden mensen staan, daar uh, tussen het muziek. Dit was onverwacht, dit zat niet in het uh, schema. Uh, en het uh, ja, het wordt. Uh, Gewaardeerd natuurlijk door het publiek. Niet alleen door het publiek. Want ook die anders zo keurige muzikanten van het concertgebouw. Die zitten te lachen en te applaudisseren voor dit onverwachte intermezzo. Ja, nou kennen we Maxima als een dansliefhebster. Ze geeft geen dansje weg. Nog eventjes daar op het podium. Het waren wat hupbewegingen. Maar daar bleven we bij. Ze krijgt nu ook de poncho weer om. Dus het tussentijdse feestje is even voorbij. burgemeester van der Laan praat even met een paar adjudanten van koning en koningin. Die, die staan erbij. En ik zie ook de beveiligingsdienst. Dit is onverwacht natuurlijk voor ons allemaal. Maar ergens in dat schema is dat ingepast. Het was niet ja. voor niks dat vanaf het begin af aan... die boot met een speer als een speer langs al die evenementen ging. En dat was om snelheid te maken. Om hier tijd over te hebben. Om hier extra tijd te hebben. Om even dat podium te betreden bij, uh, bij de dirigent ook. En Armin van Buren. Die uh, ook nog maar eventjes een, een buiging maken voor het... Publiek. Ja. Nou, het paar gaat weer terug naar de boot, zeg ik. Maar het is een beetje moeilijk te zien. Ik neem aan dat ze op de boot gaan. Dan komen ze hier langs de Haare eversen en komen ze uiteindelijk voor de finale bij Matthijs van de Wiel bij het Muziekgebouw. En nu wordt duidelijk van de boot, net zo hard heeft gevaren natuurlijk. Want ze wilden een beetje inderdaad, ze wilden <lacht> ja, even voorleggen. Uh, uh, meneer Kok, je doet, je zit, we zitten nog midden in de quiz. Uh, bij uitzonderlijke gevallen verschuiven wij het nieuws altijd op Radio 1... U bent een uitzonderlijk geval. We gaan eerst de quiz uitmaken, afmaken en dan komt pas het nieuws van negen uur. Dit is u bent Zo nu een uitzonderlijk, uitzonderlijk geval. Zo ja. belangrijk ja. bent u op ja. dit moment. We waren toe aan, uh, met twee punten aan vraag vijf. Precies. Um, het is bekend dat Prins Bernhard s'nachts graag een, een, uh, een potje Halma speelde. Uh, en Juliana keek graag televisie. En dan is de vraag naar wat voor programma keek Juliana het liefst? A. Naar nieuws en actualiteiten. B. Dramaseries. C. Spelprogramma's en Cool TV. Of D. Misdaadseries en thrillers. Zegt u het maar. Drama-series? Nee, het is uh, spelprogramma's en Cool TV. Dat is maar wat je drama noemt. Ze hield ze erg van lingo, maar uh, Cool TV was favoriet. En in een interview liet ze ooit weten dat ze het heel gezellig vond. Goed, vraag 6. Veertien Kamerleden hebben geen eet of belofte afgelegd... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dat heeft u ongetwijfeld meegekregen. Ook bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980... die u nog zo goed voor de geest heeft legd. Een aantal Kamerleden geen eet of belofte af. Hoeveel Kamerleden weigerden toen de eet of de belofte af te leggen? A. 14, B. 17, C. 12 of D. 15? 12. Helaas, het waren er 14... Vijf van hen gaven toen op slechte gezondheid te hebben. Eén had iets anders te doen. En de parlementariërs van de Spek uh, en Vocht van PSP... met een D66, Uien en Langrijk de Jong bij de Partij van de Arbeid principieel. Koekoek van de Boerenpartij, Spieker en de Moor... allebei Partij van de Arbeid bleven zonder bericht van verhindering weg. Vraag ja, dus 7. Twee punten tot nu toe nog. Gewoon nog meer kansen. Het paleis op de Dam heeft een lange geschiedenis. Het werd gebouwd als een burgerlijke tempel... door trotse stadsbestuurders in de 17e eeuw. In 1655 werd het gebouw officieel geopend als het stadhuis van Amsterdam. En later werd het stadhuis abrupt omgetoverd tot paleis. Welke vorst is de vraag was hier verantwoordelijk voor? A. Willem I. B. Willem II. 3. Willem III. Of D. Lodewijk Napoleon. Lodewijk Napoleon. Heel goed. Uh, begin 1808 besloot koning Lodewijk Napoleon dat het stadhuis tijdelijk als paleis zou dienen. Goed, dan gaan we uh, naar uh, vraag 8. Een uh, fragmentje, daar zit u mee. Lied Juliana, dat mogen duidelijk zijn, gezongen door de kinderen van Nederland. Toen Juliana in 1979 de leeftijd van 70 jaar bereikte... werd er een enorm kinderkoor gevormd om een plaat te maken. Hoe lang heeft deze enorme parel in de Nederlandse Top 40 gestaan? A. Vijf weken. B. Vier weken. C. Drie weken. Of D. U raadt het al. Twee weken. Ja. ja, je moet het maar weten. Vijf. Ja, jonger. Ik zag een gokje in uw ogen. Het zijn er vier. Slaat kwam in 1999 met stip binnen in week 20 op de 22 e plek. Er was na vier weken alweer voorbij. Dat betekent dat u in totaal drie punten heeft. En dat betekent dat u daar natuurlijk wel wat aan kan doen. Ja.